In het Badhoeverdorp is bij een schietpartij een dode gevallen. Twee mensen raakten gewond. Dat gebeurde aan het eind van de middag op de Nieuwe Meerdijk. Volgens een ooggetuig is ook een van de daders gewond geraakt. Het gaat hier waarschijnlijk om een afrekening in het criminele circuit. Het slachtoffer zou lid zijn van een bekende criminele familie. Zijn vader zit een celstraf uit voor cocaïnesmokkel. Dit jaar zijn 3,2 miljoen stemmen uitgebracht voor de top 2000. Een record. Vorig jaar waren het net iets meer dan 3 miljoen.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 Dit was het in -Nu -Nu Aan de B verkeersinformatie met in Utrecht, Zuid-Holland en Gelderland nog steeds dichte mist. Pas daarvoor op. Op de A16 Breda richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd en dat zorgt nu voor 8 kilometer file tussen knoop Ridderkerk en Knoop-Trigseplein. De, de afsluiting gaat daar nog zeker een, een drie kwartier duren. Wil je richting Den Haag, dan kan je maar beter omrijden via de Benelux Tunnel, no via de A15, de A4 en de A20.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 BNN Today, Erik Kortom. Het is 3,5 minuten over 9. Een hele mooie vrijdagavond. Iedere vrijdag een mooie break. BNN Today zet een punt achter de week. Een hele grote, dikke, mooie, gezellige punt achter de week. Want iedere vrijdag we, sluiten we hier een BNN Today de week af. Vanavond doe ik dat samen met kolonist Eva Hoeken. Arabist uh, Esmeralda van Boon en rechtbankverslaggever Chris Klomp hoorden ze net al. We hebben het over het conflict tussen Israël en Gaza. En vooral over de vraag waarom kun je daar helemaal niks over zeggen in Nederland... zonder dat je een shitload aan kritiek over je heen krijgt. Dan wel van de ene kant, dan wel van de andere kant. En verslaggever Joris Kreugel praat met Ajax-fans over de afgelopen week. Je kunt meekijken via het knopje uh, webcam op radio1.nl. Een man die ik net zo, <laughs> zo gevoelig over Nee hoor. Leuk. Wat is de topic van vandaag? Nee, maakt niet uit. Dat geeft niks. Nee. nee. Hij geeft die jongens een vetje. Ja. ja. Nieuws van de dag. We beginnen met een boodschap van de Oom Babenster. On behalf of the Obama family. Michelle, Malia, Sasha, Bo en me. I want to wish everyone a very happy Thanksgiving. For us, like so many of you, <laughs> this is a day full of family and friends, food. En voetbal. Ja, het kan niet spitsen hè. Amerikaanse vierde Thanksgiving en op die dag vieren ze wat wij op Pinksteren vieren. Namelijk geen idee. De dag na Thanksgiving, vandaag dus, heet Black Friday. En op die dag kopen Amerikanen voor zo weinig mogelijk geld de grootste meuk. I want to buy a camera. What sort of camera? It doesn't matter, the cheapest one. <laughs> gewoon de goedkoopste maakt niet uit. We're not actually looking for anything. We're just here for the fun of it. We zoeken niks specifieks, We zijn hier gewoon voor de lol. I mean, I wouldn't mind a huge flat screen TV een, uh, my way. Een hele my from grote Santa. flat screen TV. Eh, we kunnen allemaal engels. Come on. Anyway, <laughs> Amerikanen kopen zich allemaal een slag in de ronde tegen de crisis natuurlijk. En wij vieren hier uiteraard Sinterklaas. En dat vraagt ook. Oké. Hallo allemaal, we komen er even tussendoor met een bijzondere mededeling. Want vandaag zijn we met het Sinterklaasjournaal van de NTR op bezoek geweest bij deze mevrouw. Tot vanavond. Oké, okay, prima. Sinterklaas, dus 5 december. Yay. Nieuws nog van de dag, dat is het nieuws van de leeftijdsgrens van de SIGA. <coughs> Sorry. <coughs> Ja, van de sigaretten omhoog gaat. Vanaf nu kan je... Hij... Oh. Kan je een sigaret alleen nog kopen als je 18 jaar of ouder bent? We kregen nu ook zelfs een brief van de tabaksindustrie. Die zeiden van, we zijn er eigenlijk al voor. En dan is er eigenlijk geen moment om te wachten. Vandaarom dus is het ook zo'n goede maatregel om het nu naar 18 te worden. Erik. Dus... Onder de 18. sigaretten komen mag binnenkort niet meer. Het kabinet stemde vanmiddag in met een voorstel van staatssecretaris Van Rijn... om de leeftijd om sigaretten te kopen te verhogen van 16 naar 18 jaar. Het voorstel gaat nu zo snel mogelijk naar de Tweede Kamer... en ook daar worden geen grote protesten verwacht overigens. Ik zei het straks voor de klok van negen. Is er nog iemand die rookt? Eva, stak <lacht> haar vinger op. Jij rookt. Hoe oud was je toen je begon? Ja, ik denk 15, 15 16, weet je wel, dan rook je een keer. Maar het heeft wel echt vier, vier of vijf sloffen geduurd voordat ik het een beetje... Lekker begon bijvoorbeeld. <laughs> ja, vinden. en toen nog was het hangenburg. Doorzetten. Ja, echt op karakter ben ik doorgegaan. En, uh, maar de, dus verslaving heeft nooit echt... Het was gek, verslaving heeft nooit echt vat op mij gehad. Maar zou dat kunnen betekenen dat je ook binnen vier, vijf sloffen ook weer zou kunnen stoppen hoor? Nou, sterker nog, ik, uh, ik heb vandaag niet gerookt. Ik heb gisteren eentje gerookt. Ik heb oh. de roker... Ik, rook, ik kan ook een week niks roken. Maar als ik dan ga drinken, dan rook ik meteen een pakje. Dat ja, ja, vind ik, ik gezellig. Maar jij kunt de roker in jou best aardig uitzetten. Zijn jullie, hebben jullie ooit groot Esmeralda? Ik heb nooit gerust. Nee, ik ook niet. Dat nee, oh. is een van de weinigen die ik nu niet heb gedaan. Los van de waterpijp in Cairo, maar verder. Dat is veel slechter. Trouwens. Ja, dat kan ik ook even zeggen. Ja. Ja, wel, ja, wel, <laughs> wel lekker. Wel <laughs> ja. lekker met appeltabak. Ik begon toen ik 14 was. Ik heb uh, uh, 22 jaar als een idioot gestoomboot. Ja. Maar echt niet. Uh, ik, ik moet zeggen, ik ben blij dat ik er vanaf ben. Al was het maar om de prijs van zo'n pakje sigaretten. Ja, je als je 16 dat. bent, of je überhaupt die sigaretten nog kunt veroorloven. Dat is 5,30 euro voor 20 sigaretten. Dat is niet te doen. Maar ik goed. hoorde een meisje gisteren, op de, of eergisteren, die zei van ja: op het moment dat een pak sigaretten 7 euro wordt, dan stop ik. Oh, dat is dan de grens. Ja, dat okay. was voor haar de grens. Nee, maar dat, dat moeten ze dan in één keer omhoog flikkeren, die, uh, die prijs. Want met een dubbeltje per keer, dan, nee, dat dan heeft dat geen zin. Maar nu doen we dus de leeftijd van 16 naar 18. Vind ja, maar dat van? heeft ook geen zin. <laughs> Want? Nou ja, ik, of dan moeten ze daar heel erg. Uh, Enorm op gaan controleren, maar dat gebeurt natuurlijk. Ja, nee, maar is het niet iedereen ja. vind ik het. Echt waar. Het is hetzelfde als met dat, met dat drankverbod van 16 naar 18. Ik was 15 toen ik voor het eerst dronken werd, volgens mij. Het is niet goed en alcohol is ook slecht. Maar ik hoorde laatst de, de gemeente of de, de overheid zeggen dat we dat. dat ontwikkelingssamenwerking geen taak is voor de overheid... dan is dit het ook niet. Laat, laat het lekker aan de ouders. En di dingen die je verbiedt, dat, dat gebeurt toch wel. Dus ze gaan het toch doen, dan gaan ze binge drinken. Ja, maar is, het niet, zo, is het niet zo dat iedere impuls die je, die je kunt geven... om het, om het uh, laat we zeggen, uh, mensen onmogelijker te maken... dat dat een goede is voor de volksgezondheid? Ja, laat, laat de ouders dat lekker doen. Die hebben invloed, neem ik Denk je nou werkelijk dat dat werkt? Als dus ouders het niet nee, doen, was... Chris, van ouders ja. doen het niet. Ja, er was één meisje die ook zei van... ja, ik ben 17 en als ik dan straks geen sigaretten meer kan kopen... vraag ik aan mijn moeder Ach, dan ja. vragen ze natuurlijk wel waarom de lobby of de sigaretindustrie uh, dat dan zelf wil. Ja, dat is het idee, tenminste, de, de, waarom ze dat dan zelf zouden willen volgens de cynici onder ons. Ja, is dat ze dat, omdat Nee, omdat, ja ook, maar ook omdat het, dan, omdat het dan nog harder niet mag. En iets wat Precies. je nog harder niet mag, ga je nog harder, ja, harder ja, willen. Dat ja, zou ja, het ja, idee zijn. Ja. Hoefjes. Zou, nou, ja. <laughs> zou, zou dat het ook zijn, Chris? Van denk wat denk het is het nou officiële teer. verhaal dan? Omdat ze er ook allemaal al steeds ze vinden, vinden als kindjes Ja, roken. ze vinden het, ja. Wat goed. We nou ja, worden steeds, uh, steeds heftiger op die pakjes ook met foto's en teksten. Dat ja, helpt ook niet. Nee, op een gegeven moment, ja. als je dat een paar keer hebt gezien, dan, dan kijk je daar niet meer van. Maar zouden... ik vind het wel goed dat die leeftijd omhoog gaat. Dan je... wordt het in ieder geval iets moeilijker om sigaretten te nou ja, halen. Ja, bijvoorbeeld, want en dan helpt zet... het maar bij Goeie. tien kinderen. Ja. Ja, maar Chris ja, ja, zegt dat ja, dan moeten die ouders dan doen. Maar die doen, die doen het dus blijkbaar niet. Ja, die niet gaan, gaan op hun, hun 17e ja. gaan, uh, gaan sigaretten voor die kinderen halen. Tenminste, dat lijkt me eigenlijk inderdaad. Nou, niet <laughs> maar volgens jou is het dus wel een goed idee om, ja. om zo'n leeftijd te vergelijken. Ja, maar dan wordt het in geven. ieder geval moeilijker om, om ze te halen. En dat zal al licht bij een paar uh, groepen kinderen wel helpen, in de zin dat zij gewoon minder makkelijk sigaretten ja. kunnen halen. En er zullen er altijd slimpies bij zijn die anderen voor ze laten kopen, of die het wel voor elkaar krijgen om sigaretten te krijgen, en het, die het misschien spannender vinden. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor een bepaalde groep misschien wel gaat helpen, en dat ze gewoon minder makkelijk aan sigaretten komen. zou het niet de nekslag zijn, dus nu 16 naar 18, en dan volgend jaar 2,50 per pakje erop, zoals je het net over had. Dus ik denk zin. dat dat meer helpt, want dan denk je, ja, dit, dit, uh, dit trek Chris? ik Chris? Dat denk ik ook, ja. Geld is een draai. Ja, uiteindelijk geld moet is een het ook, uh... Goed, waarschijnlijk over 20 jaar <coughs> Rookt er dan nog iemand? Ah, waarschijnlijk niet, want je voelt je nu al echt een, een, een idioot. als dus je eentje huh? buiten staat. Dat ja. doe ik dus ook niet. Hè? Alright, heel goed. Tijd voor Frank Wielaert. Overigens ook een eh, noodwaarder niet-roker, geloof ik. Ja, inderdaad, eh, ik, ik rook niet. Deze wedstrijd verdient trouwens wel een stevige borrel. Oh, dat, dat wel. We, <laughs> We zijn uh, 54 minuten onderweg en er is helemaal niets aan. Nee, het is gewoon echt heel slecht. Het is vrijdagavond, zeggen wij dan. Dat is een eerste divisie voetbalavond en dan lijkt het hier heel erg op. Het uh, is uh, niveau technisch uh, bijzonder zwak. Eén kans voor NAC gezien uh, na de rust. ADO probeert in ieder geval ook weer een beetje aan te dringen in uh, deze wedstrijd. Maar is uh, kwalitatief ook niet voldoende om het uh, NAC heel erg moeilijk te maken. Nu komt de ploeg uit Breda trouwens even uit via Leurling. Dan moeten we altijd even opletten. Gilles uh, die vandaag weer eens in de basis mocht beginnen. Maar die twijfelt dan heel lang wat zal ik doen. En dan kiest hij... Die... Te laat voor Hooy aan de rechterkant en daarmee is de kans weer voorbij. En Gillissen weet het, dit is mijn schuld. En het is niet altijd zijn schuld geweest vanavond. Maar deze wedstrijd is eigenlijk de schuld van 22 spelers. En daardoor niet zo heel erg goed. 55 minuten onderweg. NAC Ado Den Haag 0-0. En dat hoort keurig bij die wedstrijd. Ja precies, trekken wij er hier een klein drankje op open. Dankjewel Frank, tot zo meteen. Ja, uh, het is tijd voor muziek. BNN Today. Zet een punt. Achter de week. Ja, terwijl de twee dames hier voor mij een pizza met van alles en nog wat naar binnen uh, uh, werken. Oh, hij, hij ruikt goed. Um, ga ik je vertellen dat we gaan luisteren naar Coco Jones. Een Nederlands meisje. Uh, zeer eigenwijze zangeres met, uh, met een hele goede plaat. No Man's Land is haar eerste plaat. Ze sprong zo hier en daar eens bij mensen op het podium. En toen dachten mensen, hé, hey, die vrouw kan graag aardig zingen. Inmiddels is haar eerste album dus een feit. En ik ben fan. Dit is Golden Cage, Coco Jones. Jones, we hebben een Golio. Ja, <laughs> joh, het is echt waar. Sorry voor die plaat, maar, ja, maar uh, goed, we he? zijn een klein uurtje. Ja, het <laughs> klinkt heel goed, goed maar uh, we zijn een klein uurtje onderweg. En we krijgen een corner aan de ene kant. Het is 1-0 geworden voor Ado Den Haag trouwens. Maar niet nadat we eerst een corner hadden gehad voor NAC. En daar is Kees Luiks mee naar voren. En die laat de bal onder zijn voet doorgaan voor de 1-0. En aan de andere kant de eerstvolgende corner voor Ado Den Haag. Centrale verdediger Beugelsdijk mee naar voren. Ja, die denkt dat zal mij niet gebeuren. Dus binnenkantje links en die centrale verdediger zet Ado Den Haag in Breda op 1-0 tegen NAC na een klein uur voetballen. ADU staat voor met 1-0, dat is dus precies. Goed, en je hoorde Coco Jones met het prachtig liedje Golden Cage... van haar uh, uh, schitterende debuutalbum. Luc, het tweede onderwerp van de dag. Nou, we gaan semi-live naar de persconferentie van de minister-president... Marky Mark himself, oftewel the man with the loaded gun... Min Pres Rutty. Dames en heren, goedemiddag. Met veel genoeg geef ik het woord aan de vice-minister-president. Huh? Goedemiddag, dames en heren. Ik heb uh, vanochtend voor het eerst uh, de ministerraad mogen voorzitten. U ja. weet waarom. Nee, nee, nee, nee. Waarom? Waar is Mark? Uh, onze minister-president is in Brussel... Oh. samen met uh, collega Timmermans van Buitenlandse Zaken... om daar te spreken over de meerjarig begroting van de Europese Unie. Oh, gelukkig. Nou, dan is het goed. Ik zeg altijd maar zo, met Mark erbij... dan kan een onderhandeling eigenlijk nooit mislukken. De Europese top over de begroting voor de jaren 2014 tot 2020 is mislukt. Oh, Oké, okay. Ja, anyway, maakt ook niet uit. We gaan er toch niet over hebben. Een onderwerp waar ik ze niet echt meer nodig heb. We gaan praten over de situatie in Israël. Dat is een heftige week in die regio. Amerika stuurde minister Clinton. The goal must be a durable outcome that promotes regional stability and advances the security and legitimate aspirations of Israelis and alike. sinds woensdagavond is er een bestand. Israël begint langzaam maar zeker het leger terug te trekken uit de grensgebieden met Gaza, maar dat bestand is nog wel stief, zeer fragiel. Ik denk dat beide partijen dan niet gerust op zijn dat het rustig blijft. Ze hebben ook duidelijk aangegeven dat ze de vinger aan de, aan de trekker houden, zogezegd. Dat ze direct zullen reageren als het tegenpartij iets doet. Erik. Ja, het is wankel. Maar sinds woensdagavond is er wel een bestand tussen Israël en Gaza. Uh, je hoort het al met behulp van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton. en de Egyptische president Morsi. Die op dit moment ook behoorlijk zijn handen vol heeft. Maar daar komen we straks nog wel even uh, op. Woensdagavond een einde aan acht dagen van geweld. waarin 160 mensen werden gedood. Uh, Hoe lang het rustig blijft, dat is natuurlijk de vraag. Uh, vandaag werd er door Israël een Palestijn doodgeschoten die door het grensgebied liep. Het is nog steeds buitengewoon wankel en, uh, en instabiel. Uh, volgens de, even wat cijfers, volgens de VN zijn er in Gaza 158 mensen gedood. 103 daarvan waren burgers, onder wie tenminste 30 kinderen en 13 vrouwen. Dat even tot ons nemend. Uh, Esmeralda uh, van Boon. Jij bent vaak naar conflict- en uh, oorlogsgebieden geweest. Vier jaar geleden bij de vorige Israël-Gaza-oorlog ja. uh, zat jij in Gaza. Ja. Uh, nu zit je directe collega Jan Eikelboom uh, van Nieuwsuur er midden in. Hoe kijk je daarnaar? Hoe, hoe, hoe voel jij je als je naar die beelden kijkt? Nou ja, het haalt heel veel herinneringen terug van vier jaar geleden. Toen we naar de grens zaten in Gaza zelf. Um, dus ja, uh, woede ook wel weer dat het weer gebeurt. Ja. Um, en ook wel... Ik hou het heel erg in de gaten. Ik, ik, ik heb ook ergens wel een beetje het baalgevoel dat ik er zelf nu ook niet zit. Maar ik vind het verschrikkelijk wat er nu gebeurt. En ik weet ook dat het bestand wat er nu is, dat is zo wankel. Er hoeft maar één raket weer waarschijnlijk afgeschoten te worden vanuit Gaza richting Israël. En er, komt, er zal waarschijnlijk een antwoord op komen vanuit Israël. Omdat je ertussen hebt gestaan, wil ik het toch nog even van jou horen. Want ik, las, ik, ik zat van de week naar te luisteren naar, naar Radio 1 in ik las. En dan hoor je Israël en Gaza. En als je dan op de kaart, op de kaart kijkt, zie je Israël. En je ziet Gaza. Ja. Dat is een, een David Goliath het is, een, het is een, een, een heel klein gebiedje tegen een enorm land. Hè? Ja, klopt. En vice versa. Nee, het is echt een, een strookland even, even. van 40 kilometer lang en ja. 15 kilometer breed. En daar wonen iets van 1,5 miljoen mensen. En die wonen op één gepakt. Uh, daar in die streek. Dus het is ook. Weet je, Israël zegt altijd dat ze heel erg. Um, een bombardementen doen. En dat doen ze ook, dat kunnen ze ook. Die, die techniek hebben ze. Maar er komen ondanks dat toch altijd heel veel burgers slachtoffers... Omdat er zoveel mensen op elkaar ja. gepakt zitten. Ja. Die mensen zitten als ratten in de val. Die kunnen dan op het ja, moment dat de grens, er... grenzen blijven dicht, dus niemand mag eruit. En toen ik daar vier jaar geleden was... zaten mensen, uh, waren hun eigen wijken ontvlucht... en die waren naar de UN-school gegaan... omdat ze daar een beetje hun veiligheid konden vinden. En ik zag nu op beelden die voorbij kwamen... dat die school stond er nog, maar het gebouw ernaast... was helemaal weggebombardeerd. Nee. Dus als dat weer een opvang is geweest voor vluchtelingen, interne vluchtelingen, dan zal dat ook heel angstig zijn geweest. Zijn er nog meer beelden die van de, van de week extra indruk hebben gemaakt? Omdat je daar geweest bent en, en, en de omgeving kent? Nou ja, wel weer gewoon de beelden. Als je, als je kijkt hoe, hoe het dan, uh, Gaza is normaal gezien een, een vrij drukke stad. En nu de, helemaal stil op straat, mensen blijven binnen, mensen zijn angstig. Op het moment dat ik mijn collega Jan Eikobam dan in beeld zie en achter hem inslagen zie van, van bommen die er vallen. Uh, ja, dan schrik ik wel even. Ja. En ik weet ook hoe dat voelt. Toen wij daar aan die grens stonden, vielen ze ook 100 meter van ons af. En ja, dan, dan schrik je toch wel even. Uh, omdat je daar gezet hebt, weet je ook als geen ander... hoe ingewikkeld het is om verslag te doen vanuit zo'n gebied. Ja. Want je kunt het eigenlijk nooit goed doen, hè? Nee. Je hebt... Ja, ja, vertel Nou ja, als je, als je heel erg veel verslag doet vanuit Israël. Uh, waar ik zelf uh, nooit verslag van heb gedaan. maar wel vanuit de Palestijnse gebieden. maar als je dat doet vanuit Israël. en je doet dat te veel, dan zou je pro-Israëli's zijn. En ja. dan ga je uh, in de Palestijnse gebieden zitten. en je doet daar verslag van, dan ben je. of een woordvoerder van Hamas. Ja. Uh, in Gaza. Maar gaat, het, gaat het zover? Dus is het zo ongenuanceerd? die kritiek die je ja. op, op je bord hebt? En ook en op Twitter. op een gegeven moment had ik op Twitter wat dingen te zeggen over. en wat te retweeten van dingen die voorbij kwamen van collega's. En toen zag ik wel gelijk dat ik andere volgers erbij kreeg, onder andere wat Joodse groeperingen die mij gingen volgen en ook wel iemand die zei we ja, uh, Israël uh, is niet bewust bezig om, om burgers uh, aan te vallen mm. en toen zei ik van nou ja, maar die vallen die burgerdoden vallen er wel. Zeiden ja, maar ja, dat is niet uh, expres. en uh, de terroristen, dat bedoelde die Hamas-mensen mee, doen het wel express. Dacht nou ja, ik ga deze discussie ook nu maar niet verder aan, maar dat is wel zo. Uh, je kunt het bijna nooit goed doen in de geschiedenis. Objectief conflicten. journalist zijn is daar. Is, een verslag doen is vrijwel, is vrijwel onmogelijk. Hoe, hoe, hoe, hoe kan je dat verklaren? Waarom het zo heftig leeft? En niet alleen in die plek, maar ook hier in Nederland. Of God mag weten waar, waar je dan ook zit. Overal krijg je deze reacties over. Ja. Nou ja, omdat. Um... De, de belangen zijn ook best wel groot. Uh, Israël is natuurlijk um, wel ook belangrijk in de regio. Krijgt heel veel steun vanuit het Westen, vanuit Amerika. Uh, de lobby is ook best wel groot. Dus op het moment... Ze, ze houden ook iedereen wel in de gaten ja. wie erover bericht. En daar wordt dan wat over gezegd. En voorheen was het zo dat de Palestijnen wat rustiger erop waren. Die, die gebruikten die methode niet. Maar nu zie je dat die ook gewoon... Uh, de social media en alles gebruiken. Maar waarom dat nou per se met dit conflict zoveel meer is... als bijvoorbeeld als je over Libië bericht... Ja. want daar hebben wij een bericht gedaan en gebeurde dat eigenlijk Syrië. niet. Of Ik bedoel, Syrië? Of Syrië, ja. De verontwaardiging dat... over Syrië is een stuk minder dan... Ja. En dat is toch wel omdat het een, een, een heel gevoelig onderwerp is. Omdat iedereen wel weet, op het moment dat het echt daar helemaal escaleert... krijg je de hele regio ja. uh, die daar ja. gewoon in meegezogen wordt. En het, is het, ja, west, het is natuurlijk ook west tegen oost. Het is, ja. het is, het is, is dat, is dat, dat het? Nou ja, het heeft volgens mij ook heel erg te maken met het geloof. Ik ben er ook een paar keer aangevallen op Twitter. En het zijn dan mensen die echt gereformeerd zijn of zwaar gelovig. En die zien het met zo'n ontzettende bril van Israël is goed en, en die kunnen niet meer. Omdat bril... dat er nog steeds als het beloofde land te ja, zien Ik denk dat, wordt. dat dat ermee te maken hebt. Ik heb zelf een vriendin uit Israël. Die heb ik ooit ontmoet in Nieuw-Zeeland. Hele redelijke vrouw. Kun je over van alles praten, abortus, maakt niet uit, euthanasie. Maar als het over Israël gaat, dan, dan er komt zo'n soort, ja, soort masker overheen. En dan, dan is het heel moeilijk met reden over te praten. Maar, ja, het, was, het was bijvoorbeeld ook vier jaar geleden met dat hele conflict daar... Dat, dat er tot heel erg lang werd bericht over... er werden eerst de Israëlische doden gevallen. Er zijn er 13 of 14 gevallen toen en 1400 Palestijnse doden. Maar eerst werd de hele tijd de Israëlische doden genoemd... en daarna ja. pas de Palestijnen. Dat gebeurt in geen enkel ander conflict. Ik hoorde van de week een uh, daadwerkelijke uitruil... Laat maar zeggen, op, de, uh, op de Amerikaanse televisie dat iemand zei... Well, hoeveel is het uh, dus hoeveel hoeveel Is, uh, is er één ja, is ja. is een, is een, is een Israëli? Hoeveel Palestijnse doden is één Israëlisch ja. Waard. Ja. Dan krijg ik een soort rode waas voor mijn ogen hoor. Maar Eva, hoe zit dat met jou als jij, Want jij bent scherp en jij denkt na over dingen. Hoe, hoe, nou, zie, hoe het kijk het je naar nou zoiets aan, als dit aan? Hoe nou, kijk het, is je heel, aan? het is heel moeilijk om je, je standpunt erin te bepalen. A, omdat het gewoon hele moeilijke materie is en het speelt al zo lang. Dus als je er iets over wil zeggen, dat ik, ik durf het bijna niet. Omdat je gewoon ook heel goed in de gaten hebt wat je allemaal niet weet. En uh, ja, bovendien, Maar je voelt toch ook wel ergens dat je partij moet kiezen of zo? En je neigt ook ergens naartoe? Ik bedoel, van huishuid, uh, ben ik toch wel opgeroeid met het idee van... Nou, dat dappere Joodse volk, mm. op de een of andere manier. Hè? Dat was toch meer... Ik heb mijn vader en moeder nooit over de Palestijnen gehoord bij ze spreken. Ik weet niet hoe dat bij jullie thuis zit. Maar ja, toch ook, ook door de, uh, door de, de erfenis van... Natuurlijk de oorlog, daar leer je over op school. Je leert niet over de Palestijnse zaak. Dus in eerste instantie ligt je affiniteit toch meer bij... Uh, bij, bij ja, Israël dan. Maar als je dan gaat lezen en in verdiepen, denk je, oh, maar dat klopt ook weer niet helemaal. Die, ja. Het is heel erg lastig. Zelfs op Facebook heb je mensen die dan dingen posten... Uh, pro-Israël en anti-Israël. Het is gewoon heel erg lastig. En je kan je er bijna niet over uitspreken. Maar zou, het, maar het... zou het mogelijk zijn om uh, uh, laat maar zeggen, dit conflict ooit te beslechten met z'n allen? Hè? Want ik denk dat dat een ding is wat, wat vanuit niet alleen door, door, de, door de strijdende partijen... maar daar zal ook van buitenaf iets moeten... Zonder partij te kiezen, uh, zou dat conflict op die manier op te lossen zijn? Of moet er ergens iemand die, die radicaal partij kiest... en dat de situatie dan omklapt? Weet ik veel dat er echt alleen maar een Palestijnse staat komt... en dat de staat Israël ergens anders gevestigd zou moeten worden. Nee, of andersom. Ja, ja maar dat, dat, dat gaat niet gebeuren. Ik bedoel, er zal een twee uh, of een twee moeten... en ik denk niet dat er ooit iemand radicaal uh, voor één kant gaat kiezen. Hm. Dat... Ja, misschien zou dat wel de enige oplossing zijn. Maar er gebeurt. Wat, wat voel jij hier in Nederland? Ja. Hoe is de stemming hier? Nou ja, ik vond het uh, altijd heel erg uh, pro-Israël. En ik uh -huh. heb wel het gevoel dat het nu ook wel iets dat meer richting, dat het iets meer ja. aan het kantelen is. Ja. Vier jaar geleden. Daar, dat bedoelde ik ook met die berichtgeving, dat dat zo anders was. Ik moet trouwens wel zeggen, met die rode, rode waas. Ja. Toen ik daar vier jaar geleden was en, en dat heb meegemaakt... en ook Gaza in me gegaan, was ik zo ontzettend boos van wat ik daar zag. Het was totaal verwoest. En de Palestijnen waren redelijk rustig nog, die ik daar sprak... En door mijn woede die ik toen voelde, heb ik toen wel besloten... misschien moet ik even een tijdje geen verslag hierover doen. Want ik geloof niet dat ik dat op dat een dat normale manier kan doen. Nee. Nee. Dus nee, dat heb ik ook niet. een tijdje gewoon niet gedaan. En ik okay. dacht, ik ben zo boos dat... En wat heeft dat dan opgeleverd? Dat je daar even uitgestapt, uitgestapt bent? Nou, nee, een hernieuwde werk. kijk? Nee, maar <laughs> nee. Nee, krijg je dan een, nieuwe, een hernieuwde kijk op die zaak of niet? Uh, ik werd op een gegeven moment wel weer wat rustiger daarop. En, en kon de woede wel een beetje beter kanaliseren. En ik dacht, dat kan ik beter doen uh, zonder dat ik daar uh, aan het publiek ook wat over ja. zeg. In de New York Times van gisteren stond een artikel waarin wordt gezegd... dat het conflict tussen Israël en Gaza een soort van test geweest zou zijn uh, voor Iran... om te kijken hoe de verhoudingen liggen in het Midden-Oosten... na al die Arabische omval dingen. Zou, ze, ja. dat, zou dat iets ermee te, te maken kunnen hebben? Esmeralda? Nou ja, wel dat ze misschien even hebben willen kijken van... Uh, dat is dan meer op? een test van, van, van Israël. Ook van, dan, om te kijken inderdaad wie staat er op en hoe zit het met de wapens. Want die hadden ze natuurlijk vier jaar geleden behoorlijk weten ja. uh, te decimeren. Maar dat, ja, dus is zoveel aanvoer weer. Volgens mij bekijk ik het wel heel erg op macroniveau. Ik, ik denk, volgens mij was het Jan Eikleboom die een tweet daarover had... die iets in de, in de trant van... Ja, als je de beste manier om van een burger een terrorist te maken is om zijn kinderen te doden. Ik ja. denk dat niemand hier aan deze tafel, als je kinderen worden gedood, hoe genuanceerd je ook denkt, ja. Ja, dan, dan gaat is de nuance op een gegeven moment wel weg. Ja. Ja, ik zag ja. laatst een documentaire. Er werden die Palestijnen die gingen demonstreren aan het hek. Die werden daar gewoon doodgeschoten, gewoon van het hek geschoten. Ja, kun je dan nog genuanceerd blijven? Nee. Dat, dat. Is er een oplossing? Chris? Als ik hem had, zou ik hier niet zitten, denk nee, ik? Nee, ja, ja, <güls> ja, er zijn er genoeg mensen geweest die in het verleden hebben gedacht dat ze een oplossing hadden. En die hebben hem vervolgens op tafel gelegd. En is hij radicaal door één of, of andere partij weer van tafel geweest. Ik heb geen, volgens mij wordt het heel lastig. De partijen zitten helemaal in de. Uh, ze claimen natuurlijk het heilige land. En, ja. en er is inmiddels zoveel haat onderling omdat er zoveel slachtoffers zijn gevallen en zoveel verdriet is. Ja, zoveel... Kijk naar de Balkan, waar het gewoon generatie op generatie gewoon gaat om, om he, de, de woede. Omdat iemand ergens een andere familie. Daar worden bedoel, buren die, die, die slachten elkaar daar af. Ja. Wat wel interessant is, is natuurlijk dat de hele regio nu meer uh, ook naar Hamas luistert. Ja. Dat was natuurlijk een hele tijd niet zo. Dus ik vind dat wel interessant om te kijken waar dat naartoe ja, gaat. Dat heeft ook consequenties, de heeft ook de consequenties voor de politiek hebben. hier. Ja, ja, dat dat is duidelijk. Ja. Ja. En voor de rest van de politiek ook daar. Ja. Ja. Nog lang niet klaar dus. Voor nu zetten we deze een punt achter. Op deze ja. Frank Wielaert. NAC tegen ADO. Het is 0-1 nog steeds of niet? Ja, dat is het nog steeds. Uh, gelukkig komen we er hier uiteindelijk wel uit. Want na 90 ja. minuten stoppen we er gewoon mee. Dat zijn dus hele simpele oplossingen. 1-0 voor uh, NAC. En of 1-0 voor ADO. En sindsdien is NAC... Op jacht naar uh, uh, de gelijkmaker. En die uh, zijn ze gaan proberen te halen door bijvoorbeeld een diepe spits in te brengen. De jonge Alex Schalk nu een aanval uh, via Verbeek. Maar die wordt tegengehouden door Wormgoor. Schalk in de punt van de aanval. Daar gaat hij weer richting penalty stip Daar is hij bij de bal. Alleen komt hij er dan net niet aan. Tornstra roeit dan de bal uh, achterin bij Ado weg. Aro staat vast op de eigen helft. En uh, Nak met Schalk in de buurt. Oh, bal bijna tegen mijn hoofd. Dan moet ze een flink eind schieten, kan ik je melden. Want ik zit gewoon in de tweede ring. Maar uh, uh, hij mist mij op een metertje of uh, vijf. Gelukkig, maar anders had ik nog weg moeten koppen ook nog. En daar was ik waarschijnlijk gelijk mijn hele headsetje kwijt geweest. En jullie dus daarbij ook. Gilles is er gegaan, de controlerende middenvelder. Voor hem is die Schalke bijgekomen. En dus is Nak heel aanvallend gaan spelen. Dat zie je wel terug, maar nu nog 100% kansen creëren. Want dat is sinds die 1-0 eigenlijk niet echt meer gelukt. Leurling probeert het nog wel. Probeert hier en daar nog wel een overtreding te forceren van zijn tegenstander. Maar dat lukt eigenlijk ook niet helemaal. Kortom, het zit Nak niet mee. Het zit het hele seizoen al niet mee. En met deze stand blijven ze ook onderin hangen. We hebben nog een goed kwartier te spelen. In Breda, waar Nak dus achter staat tegen Ado met 1-0. een kwartier je kan altijd nog een mooi avondje nak worden. Je weet maar nooit. Frank Willard, ja. Hoor je. Het is uh, half tien tijd voor het nieuws. Martijn Nijhuis. Radio 1. Het NOS-journaal. In Badhoverdor is bij een schietpartij een dode gevallen. Twee mensen raakten gewond. Het gebeurde aan het eind van de middag op de Nieuwe Meerdijk. Het gaat volgens betrouwbare bronnen om een afrekening in het criminele milieu. Al spreekt de politie dat tegen. In Brazilië heeft de politie huiszoekingen gedaan... bij de Nederlandse honorair consul in Manaus, een stad in het noorden van Brazilië. Volgens lokale media zijn er computers in beslag genomen... mogelijk vanwege kinderporno. Een honorair consul werkt niet voor het ministerie. Het is een erefunctie met een onkostenvergoeding. Bij de storm in het westen van Groot-Brittannië is zeker één dode gevallen. Het is een oudere man die met zijn auto werd meegesleurd in een rivier. Drie andere ouderen hadden meer geluk. Hun auto was bijna een halve kilometer meegesleurd... toen een boer hem kon tegenhouden. En de broers en zussen van Marianne Vaatstra hebben vanavond een interview gegeven over de aanhouding van de moordverdachte. Geen enkele straf zal voor de familie in verhouding staan tot het leed dat ons is aangedaan, zei een van de zussen op Omroep Friesland. Dat was het enige interview dat de familie wilde geven. En dat was het. Ja, met, met dat je ophangt, dan, uh, dan wordt er gescoord. Frank Wielaert. Ja, want jij had het over een uh, avondje nak met oh. uh, het laatste kwartiertje te gaan. Maar het laatste kwartiertje is meestal voor ADO. Net voordat het aanbreekt, wordt het wel 2-0 voor ADO. Charon Chéry. Op aangeven van Raidal Poupon. Dat is de diepe spins van Ado. Die scoort pas één keer dit seizoen. Maar heeft inmiddels al wel een flink aantal assists op zijn naam staan. En dit was een hele goeie van hem. Want hij uh, gaat eerst om twee tegenstanders heen. En legt dan de bal pan klaar voor Schiri. En die schuift hem in de verre hoek voorbij ten Rauwelaar. En dat betekent dat Ado inmiddels een veilige voorsprong heeft opgebouwd in Breda. 2-0 dankzij de goal van Charon Schiri. Inderdaad, je luistert naar BNN op Radio 1. Zoals iedere vrijdagavond zetten we een punt achter de week. Vanavond doe ik dat met Arabist Esmeralda van, van Boon, columnist Eva Hoeken en rechtbankverslaggever Chris Klop. Kijk mee via de webcam, dan kun je ons zien zitten en zwaaien. En biertjes drinken en pizza eten. Um, de webcam is te vinden op bnntoday.nl BNN uh, of radio1.nl. En twitter mee met hashtag BNN Today. Tijd voor muziek voor een man die. Uh, BNN Today, Zet een punt. punt. Achter de week. Een man die heel erg jong is, maar heel ouderwet een super ouderwet klinkt. Ik weet niet of je de naam Eddie Cochran je wat zegt, maar dat was een hele jonge, hele jonge god in de jaren 50 die ongelooflijk mooie rock roll maakte. En Jake Bug is even oud, maar wel gewoon uit 2012. Hij komt uit Engeland en het is Trouble Town. Jake Bug.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 Zalig. Uh, Eddie Krok van Meets. Ja, wat is het? Van alles en nog wat. Jake Bug hoorde je. En Trouble Town. Het is tijd voor Joris. Joris Keurkel geeft zoals elke vrijdag zijn laatste rondje weg in het café. Dit keer in Amsterdam met de vraag of Nederlandse voetbalclubs nog wel iets te zoeken hebben in de Champions League. Gisteravond FC Twente en PSV uitgeschakeld in de Europa League. En woensdagavond, ja, we hebben nog een sprankje hoop dat Ajax doorgaat naar de Europa League. Maar in de Champions League, daar hebben ze niks meer te zoeken... want ze verloren echt afgetekend met 4-1 van Borussia Dortmund thuis. En hier in een Amsterdams café twee Ajax-zieden vormen en één Feyenoord. Nou, eigenlijk twee, want ik ben ook een Feyenoord-fan. Eigenlijk het enige hoogtepunt was André Rieu die aan het begin van de wedstrijd... met zijn viool aan de zijkant van het veld stond om het publiek op te warmen. Hadden die Ajax er maar zo lekker gesprongen als André Rieu, misschien was het dan wel goed gekomen. Maar hoe uh, heb jij dat ervaren als Feyenoord? Waarschijnlijk heb jij toch ook wel een klein beetje genoten, diep in je hart. Ja, ik ben uh, gelukkig. Het is mooi. En jij? Nee, dit is heel slecht voor het Nederlands voetbal en een dramatisch Ajax. Dit is Barcelona zonder Messi. Nou, helaas ben ik een slaapgeval alweer. Een slaapgeval? Ja, ja, dat was dramatisch. best wel spannend was voor ja, de Duitsers. Ja. Nee, nee, Ajax speelde nog niet eens zo slecht, alleen het is verdedigend een drama. Je ziet gewoon dat een aantal mensen gewoon het ijs hakken, dat is het niveau niet aankunnen. Nog even, en we spelen niet eens Champions League meer als Nederland. Want we zitten natuurlijk wel op het niveau Cyprus. We, we winnen niks meer. Uh, PSV en Twente zijn al uitgeschakeld. Ajax haalt het dan uh, misschien nog de derde ronde. Hoewel we hebben we een zware hoofd in. Nee, Nederlands voetbal is uh, ten dode opgeschreven. Zo. Uh, maar dat heeft ook met de financiën te maken? Denk. Portugal als land is armer dan Nederland. Is net zo groot als Nederland. En die hebben wel iedere keer ploegen die door kunnen. Uh, uh, uh, zelfs uh, Anderlecht haalt het uh, uh, uh, net niet. België heeft natuurlijk ook jarenlang is dat het lelijke eentje geweest. En de laatste jaren kruipen ze weer wat naar boven. Maar eigenlijk Nederland-België stelt eigenlijk niks meer voor. Indiciteel in kunnen, kunnen de Nederlandse clubs nog wel ver komen. En ik denk dat over een paar jaar zijn dus Nederlandse talenten, Blijven een tijdje bij elkaar refijmen het. Dan denk ik dat ze wel uh, nog een redelijke rol kunnen spelen. En vorig jaar is het wel goed gegaan. Volgens mij zijn we toen heel ver gekomen. Toen Ajax net eruit slot tegen Manchester United. Je ziet wel natuurlijk dat de, de, de goede landen natuurlijk Iedere keer weer wisselen. Een uh, paar jaar geleden was het uh, Engeland wat geweldig was. Daar gaan er nu ook maar twee van door. Jaren daarvoor was het Spanje altijd. Daarvoor was het Italië. Nu gaat Duitsland ineens met drie, landen, met drie clubs door. In Amerika bij bepaalde sporten heb je een uh, salarisplafond. Uh, zou dat in het voetbal eigenlijk ook niet moeten gebeuren? Uh, een betere verdeling van spelers. Zodat elk land misschien de mogelijkheid heeft om een Champions League te winnen. Niets is zo conservatief als voetbal. Een salarisplafond, ja, dat lijkt me sowieso uh, heel handig. Als je 20 miljoen voor een voetballer uh, als jaarsalaris... dat is een beetje overdreven, denk ik, zeker voor één speler. En 90 miljoen om iemand te transfereren. En eigenlijk het geld hebben ze niet. Ja, dat, zo gaat het voetbal kapot. Doen. Ja, die wordt gewoon gesold met de Ajax, hè? Ja, dat klopt. Ja. En dan val je op een gegeven moment in slaap. Ja, dan val je zeker in slaap, ja. <laughs> en dan word je wel weer wakker. En dan slaat het er rekening keer 4 <laughs> waar, heb je dan... <laughs> waar heb je dan over gedroomd? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. <laughs> Het is vrijdagavond. Uh, denken jullie ooit, trouwens nog heel even, dat er ooit nog die cup met grote oren in Nederland in een prijzenkast bij een voetbalclub terechtkomt? Mm, nou, dan moet er heel wat gaan veranderen, ja. Ik ben wel een beetje som. Nee, als orders. Ik heb er wel vertrouwen in. Ja, nee, ik heb er ook nog steeds vertrouwen in. Zo, Zo'n je, zo jeugdopleiding? Zo nee, in Rotterdam. He? Ja, daarom. De laatste, de laatste Europese prijs was ook bij ons, dus laat de volgende ook maar gewoon nog eens komen. Nee, jongens, nou, laten we hopen dat het voetbal in ieder geval in de Champions League niet afsterft. Jongens, santé. Vanuit uh, Rotterdam direct door naar uh, Breda, naar de one and only man die uh, antwoord kan geven op. Hebben de Nederlandse clubs nog wat te zoeken in de Champions League? Frank Wielar. <laughs> ik was al bang dat je daarmee bij mij zou komen. Ja, nou, je, moet, je moet even de nuance uh, proberen te zoeken. Daar ben ik in ieder geval uh, enigszins van als het gaat om voetballen. Een beetje lange termijn kijken. Maar Nederland uh, met Ajax zat uh, als kampioen van uh, Nederland in een pool met de kampioen van Duitsland, van Engeland en van Spanje. Ja, dan kun je wel eens vierde worden en dan staan ze nog derde. Dus dat op zich valt het nog. Wel mee, zou je kunnen zeggen. Okay. Maar uh, ja, het is, uh, het is een momentopname. Het is geen goed moment, kunnen we wel zeggen. En uh, dat uh, kan Nak hier zomaar gaan delen deze avond. Even een moeiteloos overstap maken van uh, de Champions League naar Nak Breda tegen Ado. Het is nogal een stap. 84ste minuut en het is 3-0 geworden voor Ado. Nak staat nog maar met 10 man, want Septeroever vergreep zich. Aan Charon Chéry in het strafschopgebied. In zijn eigen strafschopgebied. En dat betekent dat hij een doorgebroken speler onder, onderuit trok. En daarmee kreeg hij de rode kaart van scheidsrechter Wiedemeijer. En Ado kreeg een penalty. Rijdel Poupon ging erachter staan. En hij schoof de bal gedecideerd achter ten Rouwelaar. Dat betekent 3-0 voor Ado dat kans na kans krijgt. Nak probeert doelpunten te maken. En geeft intussen kansen weg aan de andere kant. En dat zorgt ervoor dat Nak. Deze avond gaat verliezen in eigen huis tegen Adolf. De vraag is alleen: hoeveel wordt het? Nu is het 0,3. Lijkt inderdaad een gelopen koers. Frank Wieland, dankjewel. En dan tot slot de laatste punten van de week, Luc. Egypte op het Plein staan veel betogers. Ze te protesteren tegen president Morsi, die gisteren meer macht naar zich heeft toegetrokken. Het is een bijzondere druk. Dus het staat echt helemaal opnieuw vol. Uh, even vol, zegt mij mij als uh, op 25 januari 2011, toen de protesten tegen uh, Mubarak zijn begonnen heeft de politie traangas ingezet ja. tegen duizenden betogers op dat plein. Ja, ik zag juist in dat beelden van weggedragen jongeren. Dat deed mij allemaal denken aan niet heel, niet al te lang geleden. Nee. Uh, anderhalf, anderhalf jaar geleden precies he, stond dat plein ook vol. Toen was jij daar, Esmeralda. Ja. Herken je die beelden ook? Ja, absoluut. Ja, kan jij vertellen wat er nu eigenlijk aan de hand is? Want de, de, de, er zit dus een nieuwe president, die Morsi, ja. Maar daar loopt iedereen nu ook weer te, althans een groot gedeelte ook weer tegen te betogen. Wat is er nou precies gaande daar? Nou, die president is met um, een krappe 52 procent aan de macht gekomen. Dus een groot deel van van de bevolking was het eigenlijk niet helemaal uh, mee eens. En, en, en hij uh, heeft nu nieuwe wetten uitgeschreven... Waardoor, die, uh, afgekondigd, waardoor hij meer macht naar zichzelf heeft toegetrokken. Ja. waarom andere mensen zeggen, ja, hij lijkt wel een faro. En we zijn het er niet mee eens. Want wij willen uh, meer vrijheid, meer democratie. En we willen niet dat er een nieuwe dictator op, ja. op staat. En hij doet nu nog meer... Uh, hij ontneemt ons nog meer macht dan dat Mubarak al deed. En daar is men heel erg boos over. En daarom zijn ze de straat opgegaan. Je hebt net wat mensen gebeld daar. Ja, ik heb even wat vrienden gebeld. Hoe is het? Uh, nou, een van die vrienden die zei tegen mij... Van, uh, wacht maar, 25 januari beginnen wij in tweede revolutie. Dus uh, waarom 25 januari, ja, waarom? Ja. omdat 25 januari 2011 uh, de revolutie in Egypte begon, uh, okay. en hij uh, heeft zoiets. Na 2013, uh, 25 januari, beginnen wij de tweede revolutie, want dit is namelijk niet wat wij beoogden met de eerste revolutie. En een andere vriend van mij die zei: van "Ja, weet je, ik raak er zo aan gewend. Die woont om de hoek van het Tahrirplein. Die zegt: "Ja, het uh... gassen, Ik kruik het nog wel, maar ik ben er nu zo aan gewend. Ik het zal allemaal wel. Doen, ja. ja. Die ze gewoon helemaal klaar mee. Kan ja. het uit de hand lopen, deze, deze, deze ronde van demonstraties? Zou nou het ja, op een revolutie uit kunnen lopen, nu al? Uh, of het nu al... Het is al wel in, in sommige steden uit de hand gelopen. Want het is niet alleen in Cairo dat ze protesteren... maar ook in Alexandria, Suez. En er zijn ook al doden gevallen uh, in Alexandria, begreep ik. Uh, dus ja, in die zin, ik denk dat het nog wel een paar dagen aan gaat houden. Of het helemaal uit de hand gaat lopen zoals de vorige keer... durf ik niet te zeggen. We gaan het meemaken. Luc, tweede punt. We gaan het hebben over prins Friso. Deze week kwam er nieuws van de RVD over de toestand van de prins. Minimaal bewustzijn. En dat betekent dat er uh, een enkele keer sprake kan zijn van een uh, reactie die uh, gericht lijkt. Dus die uh, uh, in respons lijkt op een stimulus of op een vraag. Prins Willem. Alexander en Maxima, die zijn in Brazilië en hebben niet gereageerd op de mededeling. Ja, want ik hoor deze man nu zeggen minimaal bewustzijn. Maar er werd, er werd gecommuniceerd een zeer gering bewustzijn. Ja. Dan zijn wij allemaal geen dokter hier aan tafel. Tenminste, Chris. Nee, nee, toch? nee. nee, nee. Maar sorry, vind, jij, vind jij dit nieuwswaardig genoeg om te brengen? Een ja, zeer gering ja, ja, ja. bewustzijn. Ja, tuurlijk. Ja, alles wat het Koningshuis aangaat is, uh, is zeer uh, nieuwswaardig. Ik, ik zit wel te denken die, dat die koninklijke familie, volgens mij bij een normaal mens, zou het volgens mij einde oefening zijn. En deze mensen kunnen natuurlijk alleen al vanwege hun functie dat niet doen. Denk dus, je dus Doe dat einde oefening dat iemand al van de beademing gehaald ja, was? En... Dat, dat denk ik wel, ja? Ja. En dat kan een koninklijke ja, familie niet maken. Ja, ja, dat denk ik zeker. En ik heb ook erg te doen met, uh, met, met de hele familie, want zij kunnen dat besluit nooit maken, want dan gaat ze op zoveel. Nou, dat kunnen ze nooit doen. Dat gaat natuurlijk, daar gaan heel veel mensen over vallen. Ja, maar nogmaals, dat, dat wordt dan toch gedaan... Zonder ja, dat je precies. Dat, zonder en dan dat is dat het ook een huis alsnog, alsnog aan zijn verwondingen overleden, Tof. inderdaad. Maar ja, ik, ik hoop... Nou ja, ik, hoop natuurlijk, ik hoop natuurlijk dat hij wakker wordt en dat alles weer tevreden is. Maar dat lijkt me... Dat lijkt me sterk, in dit geval. Ik, volgens de mensen die, ja. daar, die daar verstand van hebben... zal dat ja. in ieder geval dat helemaal pas en vreemd nooit meer nee, gebeuren. Nee, dat gaat hem niet meer worden, nee. Um, uh, ja, wat ik zei, wij zijn geen artsen, maar sommigen uh, na, na het uitkomen van dit bericht... bracht er een discussie los of dat zeer geringe bewustzijn... nou iets betekent, ja of nee. Of daar dan, of, of, maar dat wordt niet voor niks naar buiten gebracht. Dat geeft toch een soort van, ja, hopen is ho ho misschien een beetje... Een nou, het verbaast woord, maar... me dat ze dat naar buiten ja. brengen, eerlijk gezegd. Want? Omdat, je, omdat het... Ja, maar goed, nogmaals, we zijn dus geen artsen... maar het lijkt, het lijkt me onwaarschijnlijk dat die man ooit nog veel beter wordt. En dit geeft dan toch weer een, een indruk dat er iets gaande is... en dat er een, toch een verbetering is en dat geeft dan toch weer hoop. Nou ja, de zo, sommigen zo, zeggen dat het te bent... maken heeft met wat je net zei... dat het ja, je... een soort euthanasie-ding was van... nou ja, hij, hij leeft nog in, en er, er, er, zit nog er zit nog beweging in. Dus ja, dat... maar, daardoor, maar, maar dan ben je nog verder verwijderd van het moment... dat je ja. kan zeggen het is, het is helaas afgelopen. Dus ze ja. maken het zichzelf daar toch alleen maar moeilijker mee. Zou je denken. Ja. Ja. Uh, koffiedik kijken misschien, maar uh, hoe, hoe gaat het verder, denk je? We, krijgen wij één keer in een half jaar gewoon een bericht... dat er iets, nog iets minder geringe of meer gering bewustzijn... Ik vrees het wel. Is. Ik denk dat ze dit zo lang mogelijk gaan rekken. Ik kan me niet voorstellen dat een koninklijke familie dit besluit gaat nemen. Je kunt wel zeggen, dan brengen ze het anders naar buiten. Maar ja. hoe, hoe moet je dat anders naar buiten brengen dan? Dat hij dat plotseling is overleden of zo? Nou ja, misschien dat hij een, nee, gaan een, een wel infectie kreeg ja. en dan een infectie uiteindelijk is overleden. Nee. Dat je zo lang aan de beademing ligt. zijn, liet. hè? Ja. Ja. ja, maar ze kunnen onmogelijk ja. zeggen, we ja. hebben toch maar de knop uitgezet. Dat gaat hem natuurlijk ook niet worden. Ja. Dat denk ik dus ook. En daarom zullen ze het heel lang rekken. Ja. Luc, ja. derde punt. Het ministerie van Justitie is van plan om ruim een derde van alle gevangenissen in Nederland te sluiten. Nu zijn er nog 29 gevangeniscomplexen verspreid over het hele land. In het plan van Justitie verdwijnen er 11. In de provincie Zeeland, Drenthe en Groningen zullen dan geen gevangenissen meer zijn. En daar is veel kritiek op, maar volgens de staatssecretaris, Steven, kan dat gewoon niet anders. Uh, nou ja, je moet bezuinigingen realiseren en uh, het zit in gebouwen en het zit in mensen. En ja, nou ja, dan is het onontkoombaar als je zulke enorme taakstellingen hebt dat je ook uh, goede plannen maakt. Ja, zo is dat, Steven, wil het liever zelf ook niet, maar er moeten nou helemaal goede plannen worden gemaakt. Ja, en die plannen uh, behelzen 700 mensen, de banen van, van 700 mensen en ongeveer 107 miljoen uur, uh, euro. Chris, de vorige keer zaten we hier te praten over gevangenissen... <laughs> Toen zei, dan, jij, gaat <laughs> Toen zei hij tegen mij, ik ben gewoon sowieso tegen een gevangenissysteem. Het hoe het waarom, dat is misschien wat te voertuig of wat te ver om uit te leggen. Maar in het kort kan je het, in het kort uitleggen waarom jij tegen gevangenissen en generaal bent? Ik vind het een goed begin. Alle gevangenissen moeten dicht. Omdat het, ik weet niet of je het Staatshotel hebt gelezen van Simone van der Zee, criminoloog. Als je dat boek uit hebt, weet je waarom ik tegen gevangenissen ben. Het is onmenselijk en bovendien creëer je de criminaliteit mee. Klein boefje erin, grote boef krijg je eruit. Wat mij betreft, behandeling, begeleiding, toezicht. Maak van gevangenissen, maak klinieken. Ik, ik zou wel eens de vraag willen stellen aan wat jongeren, boeven... waar ben je bang voor, een supier of een psychiater? Ik denk dat ze het laatste zullen zeggen. We stoppen ja? dus met die gevangenis. Maar goed, dan is dit toch een heel aardig begin? Ja, ik vind het zeker een begin. Het lullige is dat wat Teven zegt, is: ik sluit gevangenissen... maar wat hij doet, is dat hij er grotere meerpersoons zelf voor terugbrengt. Dus je krijgt dus meer personen op een cel. Dus de, de, laat me zeggen, de behandeling van de gevangenen wordt niet anders? Zoals jij, zoals jij nee, voor het blijft. wordt slechter je, dus. je stopt ze gewoon met ja. meer mensen in een cel. En dat is aan alle kanten ook voor het personeel heel slecht. En vergis je niet, een gevangenis is anders dan wat mensen beweren. Helemaal geen luxe staatshotel. Er is een sfeer van intimidatie en bedreiging... Dan krijg je echt niet beter als je mensen allemaal in één uh, hokken doodt. Da ik zie Esmeralda luisteren met een blik van... Ben het daar gedeeltelijk mee eens? Of nou ja, helemaal... inderdaad, als je die gevangenissen sluit... waar ga je dan met de gevangenen heen? Dan ja. krijgen ze dus inderdaad meer mensen op één cel. En ik denk niet dat dat ten goede komt van de gevangenissen. Maar als je dan ook minder personeel hebt... dan krijg je alleen maar uh, meer trommeland. Ja. Maar het is buitengewoon ingewikkeld. Want er zitten gewoon mensen gevangen. En als je daarop wil bezuinigen, hoe doe je ja, maar dat dan? We hebben eigenlijk wel eens een, een, een opstootje gehad. Zoals je dat in zuid is ja, Echt, echt zo'n muiterij? Heb je dat echt. in Nederland wel eens gehad? Volgens mij zijn gevangenen. hele grote nee. Maar nee. Echt, dat gebeurt regelmatig wat. De incident, ik je weet van de Van Mesdag-kliniek in de uh, TBS-kliniek in Groningen. Als je ziet wat personeel daar waar ze mee te maken krijgen, dat is echt niet fijn hoor. Er worden mensen gebruikt. Dat, de, is, dat is, is niet iets wat wij in de kranten lezen. Het, het zijn niet van die de, grote opstoten waar jij het over hebt. Nee, heeft. nee. Ze brengen het, is geen goor, het is minder georganiseerd. georganiseerd. Het is minder georganiseerd dan laten we zeggen, in zo'n Zuid-Amerikaanse gevangenis, omdat ze dan ja. makkelijker door de barrières heen kunnen breken en zich kunnen bij elkaar kunnen vervoeren. Ja, de controle in Nederland is wel vrij groot natuurlijk. Goed. Snel door naar het laatste punt... Langstudeerboeten die komen dus nooit, maar kosten wel 12,3 miljoen euro. Je hebt eigenlijk twee dingen. Je hebt Duo, die zijn ruim 23.000 uur bezig geweest met het invoeren van de langstudeermaatregel. Nou, maal 100 euro per uur is 2,3 miljoen euro. En dan heb je nog de hogescholen en universiteiten. Die hebben de langstudeerboeten nu geïnd in september. Die moeten ze terug gaan betalen aan de studenten. En daarvoor hebben ze van het ministerie 10 miljoen euro gekregen. Ja, dat schiet je wel in de keel. Oh, dat 12,3. 2,3 miljoen euro voor een maatregel die binnen de maand weer afgeschaft was. Kabats, boem. was uh, op 3 heeft de kosten even berekend. 2,3 miljoen uh, euro voor de medewerkers van Duo, kosten 100 euro per uur. Dat zijn nogal uh, pittige bedragen voor zoiets wat dan binnen een maand weer omgedraaid wordt, Eva. Eva <laughs> een zich net in, de ik me, ik in ik het uh, is uh, al dat ja, begin. Ik begin me te flink. Dat zijn inderdaad hele pittige bedragen. Toen ik dit ook hoorde dacht ik, hey, hoe kan het dat, dat dat zoveel geld is? Dure maatregelen. Ja. Maar alleen al, alleen al om dat op te zetten en alles in kaart te brengen. En, uh, en dat dan wordt dan ook weer binnen een maand afge ja. afgeschoten. We hadden het berekend. Volgens mij was het iets van 22.000 uur of zo. Dus onafgebroken 2,5 jaar werk was binnen een maand. Down the drain. Zo. En 2, million, 2, 000, Dus 12,3 miljoen. op de totale begroting van Nederland is het natuurlijk helemaal is het, niks. Is het helemaal nee. niks. Nee. Wou nee. jij nog wat zeggen even? Nee, het is nu wel gezegd. Uitroost, heel goed. Prachtig mooi. Dankjewel, Luc, voor deze laatste... Uh... Oh, hebben we nog eentje? Ja, wat mij betreft wel hoor. Nee, we, gaan het, ja, we gaan het voetballen, want het, eh, Frank Wieland zit nog steeds in Breda. Ja, anders krijg ik het koud. Oké, okay, het, ja. het is afgelopen oh, dagelijks. De 90 minuten zitten erop en wat we al aangekondigd hebben is ook daadwerkelijk gebeurd. NAC heeft verloren, het is bij 0-3 gebleven in Breda. Dus in het voordeel van ADO, en dat betekent dat ADO opschuift van plaats 10 naar plaats 7... En uh, dat is in ieder geval goed nieuws voor uh, de ploeg uit uh, de residentiestad. Maar uh, NAC blijft vijftiende met Roda in de buurt, met VVV in de buurt en Pek Zwolle in de buurt. En dat is nou net in de hoek waar ze niet willen zitten. Maar NAC uh, lijkt dit seizoen het ongeluk over zich af te roepen... door uh, de manier waarop ze met zaken omgaan in en om de club. En op het voetbalveld daar ook nog eens een keer. Met name aan de rand met al die trainers die daar maar uh, wisselen. En vandaag krijgen ze daar kaart onder andere de rekening voor gepresenteerd van ADO Den Haag. In eigen stadion met 3-0 verliezen. Dat doet wederom zeer in Breda kan me voorstellen. Rij voorzichtig, Frank. En de borrel als je thuis bent. Dank je. Goed, dan. Ik Ga doen. Ja, mooi. Um, prachtige zangeres. Willemijn is niet hier, maar als ik uh, deze, deze in de lijst heb staan... naar altijd wild, dan heb ik het over Janne Sra. Die heeft een mooie... Cover. Oh, dat vind ik een beauty. Ja, dat zou ze dan zeggen. zeggen. Ja. Die ja. heeft een prachtige cover gemaakt van een, van, een, van een hit... van de afgelopen paar maanden. Asaf Avidaan had het nummer One Day. En Janne maakte daar een prachtige versie van Janne Schra. No. beauty is het. Beauty. Ja, het. is in ieder geval een prachtig, prachtig mooi liedje. Uh, One Day, Asaf Avidaan, gecoverd door Janne En hey, Laten we het dan toch over muziek hebben. Hè. Uh, het is een NOS-bericht waard. We worden net op nieuws. Led Zeppelin staat voor het eerste tijden in de top 3 van de top 2000. <laughs> Gewoon omdat Led Zeppelin de beste band aller tijden is. Effen, uh, Chris, ben jij muziek, uh, liefhebberd? Ik ben hier naartoe gereden met Garth Brooks op de speakers. Oh, Zegt dat niet zo veel? zeker dat is country, of niet? Dat is country. Kan iemand country. even <laughs> kijken of Garth <laughs> Brooks in de top 2000 <laughs> staat? Volgens mij? En, ik ja, wil hem horen. Straks hadden we het al over Led Zepp. Dat is, dat is ook voor jou een, een, een top 2000. Uh, ja, en uh, Guns and Roses. Guns and Roses? Ja. Esmeralda, want we hebben jou nog niet over muziek gehoord. Nee, nou, Guns N' Roses moet ik gelijk lachen. was het eerste concert waar ik ooit heen ging, was 14. Ah, ik, oh, ook, ben ik, ik heel ook. jaloers. Met zo'n ja, zo bedenner om Ja, ja fantastisch. Ja, ja. En welke dan? heel snacks moeten er dan in? Um, maar daar gaat het natuurlijk ja, om. Welk ja, ja, liedje, ja, ja. liedje wordt het dan? Ja, November Rain is natuurlijk ontzettend mooi. Ja, maar die, staat um, er, die staat er ook zeker in. Ja. Ja. Met Slash op, uh, in de woestijn zonder uh, in, in die clip. Ja, ik, was, ik was helemaal fan van Slash. Ik ben het nog steeds. En Luc? Ja, ik ben. Ik weet niet, ik vind de hele lijst een beetje al muziek. Dus ik zeg de shins een keer. De weer. shins ja. keer. We hebben het natuurlijk over die top 2000, die bestaat al heel lang. En het lijkt wel alsof ieder jaar de aandacht voor die lijst nou, groeiend is. Ja, aandacht, ja. Uh, nu ook, de, de wereld draait door en overal al nergens, en nergens een persberichten. En, uh, is dat een beetje overdreven, even? Nee, dat. Je hebt een verder, Ja, ik vind het heerlijk. Het is, uh, sowieso aan het eind van het jaar ben je toch altijd een beetje melancholiek. Kan je hem alles janken en zo? Maar feitelijk je dat hoe ze die hele top 10 toch oh. niet meer uit te zetten. <laughs> nou. Oh ja, nee, dat werkt wel nee, heel goed. Ik bedank jullie, <laughs> alle drie, uh, Esmeralda van Boon, uh, Chris Kom en Eva Hoeken. Dank je wel, graag tot een volgende keer. Okay. Uh, zo meteen langs de lijn met niemand minder dan Dion de Graaf. Luc, dank je wel voor yes. je prachtige bijdragers. En volgende week zit ik hier weer gewoon met een nieuwe stapel platen in de hand. Tot dan. We gaan ook geluiden op om die top 10, inderdaad, om daarmee te beginnen. Zodat iedereen al weet dat dat geweest is. Ja, maar wie luistert daarna? Nee, vlak, vlak voor 12 uur wordt het uitgezonden. Ja, dan zit iedereen naar, uh, weet ik veel, Joep van het of naar Dolph Jansen te kijken. De klok. Of om naar de klok. klok, inderdaad. Ja. Ja. je natuurlijk niet naar muziek luisteren als je de klok ziet? zien. Maar Bohemian mensen die terecht naar nummer 1. <laughs> terecht <aan laughs> nummer 1. Die discussie er mooi Mooie vraag. Oh, Twee uur.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 Het nieuws van alle kanten. Altijd NRC lezen. Het kan. Nu een iPad of iPad Mini. Bij NRC Handelsblad of NRC Next. Vanaf 29,95 per maand. Ga naar nrc.nl slash iPad. Schat, waar blijven ze nou? Ik hou het niet meer! Nou, Saakjes is visser en een voetballer. Luc heeft spit. Maar is die wasmachine dan echt zo zwaar? Zorgelijks verhuizen voor minder dan je denkt.